Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En, uh, ja, we zitten hier uh, gezellig uh, in café Libertaria met uh, Jurjen ja, Koopmans. Een hele goede dag. En... Uh, Niemand minder dan Henk. Ja, zeker. Welkom terug. Hey. Ja, even voor de mensen nog uh, wie, wie, jij, wie jij ook weer bent. Je bent, uh, was de ene helft van Lenteman en Henk. Ja. Maar je bent ook de, de, de, de andere helft van uh, Ingrid en Henk, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik wacht uh, ik nu lekker aan de Ranja. Want als ik, aan de, als ik aan de Ranja zit en niet aan het bier, dan mag ik er uh, vanavond nog even op. Ah, dan ja. vindt Ingrid dat goed. Voor degenen die niet weten wie Ingrid en Henk zijn, dat is de, ja, toch de, de verpersoonlijking van de onderbuik van Nederland, hè? Ja, ja die, uh, dat, dat, uh, zit, uh, dat gaat van mijn hart naar de tong. Uh, Oké, okay, het Hollands sentiment. Ja, maar we hebben, we hebben nog meer. We hebben ook Lode Cossard. En uh, hij is uh, het gezicht van het uh, Rotbarts Instituut in, uh, in België. En met hem gaan we praten over, niet alleen van wie Murrow Rothbard is, maar ook van hoe hij eventueel, als hij nu nog geleefd zou hebben, zou kijken naar het conflict wat nu gaande is tussen Gaza, de Gazastrook en Israël. Want daar is toch een beetje behoefte aan een duidelijk libertarisch verhaal, want er is van alles gaande. Dus de, daarom leek het mij toch wel een goed idee als we een, een, een, ja, toch de stem van de reden uh, in dit alles uh, zouden kunnen laten weer klinken. Ik hoop dat ik het mooi gezegd heb, Henk. Ja, fantastisch. De stem van de reden ja. heb je ook nodig, hè? <laughs> ja, natuurlijk, hè? Ja. <laughs> ja. Laten we laten nu eerst uh, gaan naar de, de stem van, uh, van de bitcoins, het goud en het zilver en daarna het nieuws. En na het nieuws gaan we nog even naar de reacties van de luisteraars. Want u, de luisteraar, heeft gereageerd. Dat kwam ook omdat ik op de Facebookpagina van Vrijheid Radio een flink aantal vragen had gesteld. En, u. en daar heeft u uh, ja, volop op gereageerd. Daarvoor mijn dank. En dat gaan we zo meteen behandelen. De eerste reacties waren ontzettend grappig. Ja, dames en heren. En dan uh, nu het nieuws. We beginnen gewoon met goud, zilver en de bitcoins, hè? De bitcoin, ja, heel saai eigenlijk. Die is gewoon de hele week, heeft hij eigenlijk weinig gedaan. Hij is een beetje tussen de, de 460 en de 450. Uh, een beetje wezen pingpongen eigenlijk. En ja, het is nu 460. En uh, ja, gewoon de hele week een beetje hetzelfde. Hè? Dus, ja, en goud? Goud, uh, nog steeds. Ja, het is eigenlijk ook heel saai. Het staat op uh, 1319 dollar. Ietsje lager dan de vorige keer volgens mij. En het zilveren op 21.118, maar ja, wel met een dunne zomershandel, dus uh, ja. Uh, ja, goed, dan gaan we nu naar het nieuws. Um, ja, we hebben het er al een hele tijd over gehad, hè, het cao-akkoord voor de ambtenaren. Hè. En daar hebben ze heel hard voor gestaakt, hè. het zweet liep er van, een, er komt van het voorhoofd af. En ja, uiteindelijk hebben ze een akkoord. En wat hebben ze bereikt? En wat moeten wij als hardwerkende mensen gaan dokken? Inderdaad, al het salar alle ambtenaren salarissen moeten weer door anderen worden opgebracht. Zo simpel uh, is het. Hè? Hm. Dus, uh, en de ambtenaren hebben er 1% bij uh, gekregen. Ze hadden veel meer gevraagd. Dus de meeste ambtenaren zijn ook nog hartstikke ontevreden. Maar ja. toch... Ze willen gewoon u en mijn geld hebben, daar komt het op neer. Nou ja, zij zien niet in dat uh, het op dit moment... Uh, ja, en dan heb ik het zowel over de gemeentelijke overheden... die vaak ook al hele grote schulden hebben. Uh, provinciale overheden en landelijke overheden. Ja, ze komen allemaal om in de schulden. En ja, als een bedrijf heel erg in de schulden zit uh, en bijna failliet gaat... dan wordt er ook wel eens om een loonoffer gevraagd. En een loonoffer betekent dat je... In plaats van er 1% bij krijgt, ja, er bijvoorbeeld 10% afkrijgt een keertje. Ja, mm -hmm. daar is het nu echt tijd voor. Uh, de overheid is bijna failliet. En nee. uh, ja, dan wordt het niet tijd om jezelf op een uh, procentje meer te tracteren. Ja, mm -hmm. zorg eerst maar dat je de boekhouding op orde krijgt, zou ik zeggen. Wat ik mij dus afvraag, is dat als je nou geen fuck uitvoert, hoe kun je dan staken? <laughs> <laughs> ja, ze doen af en toe wel wat hoor, Henk. Ik, uh, ik bedoel, een vuilnisman doet af en toe nog wel eens uh, dat, dat hij een, een bak pakt en in, achter een wagen zet zo. En dan die bak wordt er dan in gekieperd. En... Ja, dus, uh, ze, ze doen nog wel iets. Nou ja, nee, dat is ontzettend mooi natuurlijk. Maar... <laughs> Goed, als je het hebt over de ambtenaar, dat worden niet vuilnismannen mee bedoeld. Ja, nou. goed, maar die hebben ook gestaakt, hè? En, uh, die hebben dan een, een tijdje het vuil niet opgehaald. Ja, en, het uh, zijn ook hele solidaire gasten natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar, uh, en de politieagent ja. natuurlijk, hè? Die, uh, ja. Je ziet ze wel eens op straat lopen en soms fietsen in een winkelstraat. En dan gaan ze jou vertellen dat jij daar niet mag fietsen. Dus, ja, dus, uh, die zullen dan wel geen bonnetjes hebben uitgeschreven. Ja. <laughs> Ja, of ik het ze gun. Uh, het is in ieder geval, uh, uh, het, lijkt als, oh, het lijkt erop alsof ze op vooruit gaan, maar de inflatie is uh, 2%. Dus uh, ze gaan er uh, 1% op uh, achteruit uiteindelijk nog steeds. Eigenlijk als ze slim waren geweest, dan hadden ze gezegd van, wij willen, okay, we willen het loon het zelf houden, maar we willen geen inflatie. Ja, dan had je heel wat gehad trouwens. Ja, en dan had iedereen er wat aan gehad natuurlijk. Hè? Ja, en ja, het kan allemaal nog gekker, want dat lees ik hier eigenlijk. De, de Belastingdienst opent jacht op mensen met schulden. O, ja, hoe zit dit al, in elkaar? Uh, klinkt nogal ingewikkeld. Um, dus ja, laten we daar gewoon even heel kritisch naar gaan uh, kijken. Uh, maar het gaat uh, om mensen die schulden hebben bij de Belastingdienst. Mm. He, belastingschuld. Nou, dat betekent dat, uh, ja, dat zij, net, net zoals bedrijven trouwens, uh, meer met uh, incasso bezig gaan. Hè? Dus uh, leggen beslag op salaris en tegoeden. Wat overigens nog wel, uh, ja, wat, wat, wat wel heel belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat uh, de Belastingdienst heeft al voorrechten ten opzichte van bedrijven bij bijvoorbeeld een faillissement. Hè? Een Belastingdienst die kan bodembeslag leggen op alle... Roerende zaken, dus die kan in principe alles wat in de woning ligt in uh, bescherming uh, nemen. En andere sympathieke schuldeisers, zoals bijvoorbeeld klanten van een bedrijf, hebben dan het nakijken. Hm. Dus ja, eigenlijk uh, is de Belastingdienst al flink bevoordeeld. Dus ja, als ze nu nog assertiever uh, achter uh, schulden aan gaat zitten, ik vind het ten opzichte van andere schuldeisers wel wat uh, ja, oneerlijk. En ja, als je, als, als je minder uitgeeft als overheid, dan hoef je ook minder achter de schulden aan te zitten, want ja, met lagere belastingen, dan wordt het voor mensen ook wat makkelijker. Ja. Er kwam, er kwam van, de, van de week ook nog in het nieuws dat er veel bedrijven in financiële problemen raken, omdat ze, ja, ze, ze hebben nog betalingen uitstaan, of ze krijgen nog geld van anderen te goed. En mm -hmm. die zitten ook weer een beetje ja, in, in de problemen. Ja. Dus dat, dat, dat heeft ook weer een, een soort rimpel-effect. Dus allerlei bedrijven die problemen hebben, die dan uh, rekeningen niet op tijd kunnen betalen. Maar mm -hmm. ja, als dan ook ja, nog, als de Belastingdienst dan ook nog eens beslag wil gaan leggen op allerlei uh, schulden mm -hmm. die zij nog te goed hebben, ja, dan heeft dat ook weer een, een, ook weer een gevolg op uh, mm -hmm. al die bedrijven met betalingsproblemen. Toch? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik zou, kan, kan je daar wat aangeven. Hè? Uh, Stel, je factureert in uh, juni een bedrijf, hè? dus aan het einde van het, uh, van het tweede kwartaal. Nou, dat bedrijf heeft het probleem dat uh, je stuurt een, uh, uh, een rekening inclusief BTW. Dan staat er dus al een rekening van de BTW open. Die moet je voor 31 juli moet je die betalen. Maar als uh, het bedrijf de rekening nog niet heeft betaald en je hebt die rekening wel in je boekhouding staan... Dan moet je gewoon die btw afdragen aan de Belastingdienst. Ook al ja, nee. heeft de bedrijf de rekening nog niet betaald. Hè? Ja. Dus ja, wat dat betreft is het ook, uh, ja, is het ook allemaal bizar. En uh, ja, moet, uh, denk ik dat de Belastingdienst op dit moment verstandig moet zijn. Uh, hoewel het natuurlijk een uitvoerend orgaan is. En gewoon mensen wat minder op de hielen moeten zitten. Ik denk dat uh, ja. Voor veel mensen is het kwestie van overleven op dit moment. Ja, ja en dan is de stap ook heel klein naar het uh, volgende bericht. De wet van de barmhartige Samaritaan. Ja, want dat hebben we nodig in deze crisistijd, hè. <laughs> dat is een uh, voorstel van, uh, ja, hoe kan het ook anders, de ChristenUnie. Want het is natuurlijk een uh, bijbelse ver verhaal. En ja, als je het bericht voor gaat lezen, het heeft verder weinig te maken met het Bijbelse verhaal. Dus uh, ik wil trouwens het Bijbelse verhaal even besparen, maar je kunt u zelf opzoeken. Maar mm het -hmm. heeft te maken met het afval wat weggegooid wordt en uh, ja, de hongerige mensen die zich op dat afval werpen. Ja, uh, nou laten we duidelijk zijn, uh, voedselbanken, daar gaat het over. Mm -hmm. En voedselbanken die verkopen ja, voedingsproducten en winkels gooien die voedingsproducten weg. Waarom? Als er iets over datum is en je verkoopt iets over datum en mensen worden er ziek van, uh, dan ben je daarvoor aansprakelijk en het blijkt dat als je die goederen verkoopt aan uh, of, of, verkoopt of weggeeft aan de voedselbank, dat die aansprakelijkheid dan niet komt te vervallen. Maar toch blijkt het, hè? dus als uh, Albert Heijn uh, het, het, het product weggeeft aan de voedselbank, dan blijkt uit het artikel uh, dat Albert Heijn daarvoor nog aansprakelijk kan worden gesteld als de klant van de voedselbank uh, ziek wordt van het product. Mm, uh. Dat is heel, heel, heel bizar, maar nog bizarder eigenlijk, uh, van ja, ik, ik denk... Het is gezond om een keertje ziek te worden, hè? bacteriën geeft, je wordt zelfresistent, je wordt weerbaar. melk drinken, joh. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat het niet eens slecht is om, uh, om eens uh, een kwaaltje te krijgen. Laten we ook niet uh, ons te veel in een uh, ivoren toren opsluiten. Ik bedoel, uh, het leven heeft gewoon risico's en risico's nemen hoort er ook wel een beetje bij. Uh, maar ja, goed, uh, deze mensen worden heel erg gepamperd, want de overheid, of in ieder geval de ChristenUnie, die wil dat de overheid die risico's gaat overnemen. Oh. Dus word je ziek van het eten van een voedselbank, dan mag je uh, naar Den Haag en dan mag je bij hen een claim indienen. En dan mag de dus staat je, gaan betalen zie, voor zijn al, Nou, <laughs> zie, zie je het al aankomen. Uh, kijk, ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik, ik heb het zelf nog best wel goed. Dus ik kan nog wel uh, overleven. En als uh, ja, tenzij de hele wereld omvalt, zal dat ook wel zo blijven. Maar er zijn gewoon uh, mensen die hebben een dermate arm... dat ze iedere week in, week, in, week uit naar de voedselbank moeten. Ja. Nou, wat is er dan beter om gewoon eens een... een, een uh, een, een, een appel of een peer over, over datum op te eten. Dan even flink ziek te worden. Hè, alles eronder te kotsen. En dan uh, bel je met uh, de overheid. En ja, je kunt het geld wel gebruiken. Hè. Je, je komt niet voor niets bij de voedselbank. Dat je dan zegt van... En nou kom ik met een forse claim. Hè, ja. smarte geld. Ik wil uh, natuurlijk... Ja, ik wil, ja, maar het ik wordt wil nog hilarischer, Jurjen. Uh, want degene die vaak bij de voedselbank zitten, die hebben een uitkering. En die uitzekering ziet dan die schadevergoeding weer. Als een neveninkomsten is die dan dat allemaal weer in beslag. Of stel, de, stel je voor, je hebt ook heel veel mensen die zitten bij de schuldhulpverlening. Die, die eten ook bij de Voedselbank. Dus die uh, mm -hmm. zitten drie jaar in een schuldhulpverleningstraject. En alles wat ze dan verdienen, dat moeten ze weer afdragen aan die schuldhulpverlening. Dus ja, ja. Dan, hebben ze, dan krijgen ze misschien een miljoen schadevergoeding. Maar ze moeten het allemaal weer afstaan. Nee, dus, nee ik, dacht, ik dacht dat dat anders zit. Ik denk mm -hmm. dat schadevergoeding... Hè, want de schade is geen inkomen. Een schade ja, ja, ja. is een reparatie van iets wat je hebt verloren. Ja, ja, ja. Ik, als iemand jouw auto aan gort rijdt en iemand, ja, ja. Uh, die, die, die, die iemand die koopt een nieuwe auto voor je, dan hoef je over die nieuwe auto die je dan krijgt, uh, hoef je geen uh, belasting te betalen. Gelukkig niet. Het ah, okay. zou nog een mooie uitvinding zijn om dat ook te gaan belasten natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat die schadevergoeding onbelast is. En ook niet hoeft te worden uh, gemeld. Dus ik denk dat het uit het zicht van de schuldhulpverlening blijft. Oké, okay, ja, ik, ik weet de regeltjes niet zo. Ik zit daar gelukkig niet in, dus... Uh... Ja, nee, maar ja, toch, ja, en, en daarnaast, ja, in Nederland hebben we natuurlijk niet die Amerikaanse toestanden dat je, dat je 1 miljard schadevergoeding krijgt omdat je je hond in een magnetron stopt of zo, weet je dat, dat is Amerika. Nou ja, dat hangt er vanaf hoe handig die, uh, die advocaat is. Ik, uh, uh, uh, ik, ik zie zo'n persoon, hè, die, die kerel die die DSB-bank omver heeft uh, gepraat, die uh, lakenman. Of volgens ja, ja. mij komt die wel weer met de stichting. Uh, 100.000 slachtoffers. Ja. Nogmaals, volgens mij komen er bij de voedselbank veel mensen die wel wat geld kunnen gebruiken. Uh, en ja, dan is het vrij aanlokkelijk om eens nee. flink ziek te worden van. Ja, ja laten we het zo zeggen: er zijn genoeg mensen bereidwillig om de wet van een barmhartige Samaritaan te gaan uittesten. Ja, waar valt ja. Er nog wat te halen. Mm -hmm. <laughs> Als je er komt, goed. dan uh, nodigen we u daar ook van harte toe uit, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja inderdaad, oproep aan alle mensen die nu luisteren. Van, uh, heb je een maas in de wet van de barmhartige dit aangevonden? Kom wat ons melden. <laughs> maar, maar, maar, maar, we hebben natuurlijk ook nog de mening van Henk. Dus die gaan we even erbij halen. Oh, Henk, nee. ja, Henk, vertel, wat, wat is jouw kijk op deze zaak? Uh, ja, nou, <tacht> uh, nou het is, uh, ik, ik, ben, ik ben er nogal van uh, geschockeerd uh, eigenlijk. Van de wet van, een, van de barmhartige Samaritaan? Ja, uh, ik ben niet heel bijbels uh, aangelegd. Ik uh, was niet eens heel goed in uh, godsdienstles, maar uh, de, er is een bepaald beeld van uh, Jezus. Hij keek een beetje vooruit en over de kleine menselijke problemen heen. En uh, ik denk niet dat hij dit ermee bedoelde eigenlijk. Het is jammer voor die, voor dat, uh, voor die uh, mevrouw van de ChristenUnie. Die ik, uh, ik heb het haar nog dit horen aankondigen. Ja? Ik heb, ik heb haar dit horen aankondigen. En ze kwam echt bijna kermend klaar op haar voorstel. Oh joh. Dus dat, dus het uh, voorstel dat kleeft een beetje. Ja, nou dat bepaalde al een beetje mijn gevoel van. Uh, van wat ik er naartoe had. Ja, ja. En uh, ja, en nou, het is ook. Mij, een... Volgens mij bedoelde uh, Jezus. Ik wil verder niet uh, te godsdienstig zijn, want dit is geen godsdienstig programma. Maar je, je, volgens mij bedoelde Jezus meer van vrijwillige basis, anderen helpen, dus niet via de politiek. Ja, gewoon heb je naast de lief, zoals uh, je het zelf uh, zou willen. Nee. Nou, ik denk niet dat mevrouw zelf uh, ik, dat vraag ik mij af. Ja, dat ja, ja. vraag ik mij af. En ja. Waar ik me, waar helemaal uh, mijn, mijn hoofd van gaat duizelen... is uh, uh, de reden van aansprakelijkheid. Mm -hmm. En dat heb ik hier in de wijk ook meegemaakt. Dat als ik dus een uh, gasaanstel voor iemand wil, uh, wil uh, aansluiten... Mm -hmm. in onze zogenaamde participatiemaatschappij... Mm -hmm. nou, voor de buren zou ik het nog wel kunnen doen. Maar als ik dat georganiseerd zou willen doen... zeg maar een clubje vrijwillige gasinstallateurs... want ik heb het dus zo'n voorbeeld van een vrouw die uh, had verhuisd. en die had twee weken niet voor elkaar gekregen om het gas van huis aan te sluiten. Ik wil, stel je voor, ik wil dat georganiseerd aansluiten. Weet je wel, met een clubje van, uh, nou, doe jij die mevrouw, dan, uh, dan, uh, dan zit je dus in één keer wel met die aansprakelijkheid. Mm, ja. En dat is zo jammer. Ja. Dat is zo jammer. Maar gewoon het idee dat er, weet je wel, dat er in de buurt een, een, een iemand woont die uh, niet kan koken... en als je weet van wat er nodig is om, om um, gassen aan te sluiten... weet je wel, dat is gewoon... je kijkt naar de datum van de kabel, je sluit alles uh, goed aan... en als je zeker wil zijn, dan doe je wat zeeps op, op de slang. That's it, weet je wel. Ja, dat moet je het van... toevallig weten, hè? Ja, ja. Nou, maar goed, dat ja. heb niet, ik ook maar... Niet iedereen recht. heeft die kennis... Nee, maar dit is ook zo'n beetje mijn enige technische kennis wat ik okay, heb. Oké, ja ja, ja, ja. Maar ik bedoel, het is zo Ik had zelfs mijn cv niet eens ont... Uh, af en toe moet er lucht uit, geloof ik, hè? Ja, maar het is zo o, ja. simpel. Het is ja, zo ja. simpel. En, uh -huh. en, en, en, en, en juist dit maakt het zo moeilijk. En, ja. dit, gaat, en dit gaat ook, zeg maar... Als je het te hard gaat hebben over uh, uh, smarte geld... Wat overigens in Nederland nooit hoog zal zijn... Dan krijg je die participatiemaatschappij nooit van de grond. Nee, ja, dan moeten ja, eerst gewoon dan, een hele hoop regels en wetten overboord. Ja, en dat is ontzettend jammer. Ja. Als, je dus gewoon, als je dus gewoon weet dat je, uh, ja, dat je gewoon met simpel gemak in een kwartiertje iemand een groot, uh, groot goed uh, kunt doen... Ja. En, en, de, en er liggen gewoon dat soort gevaren op te loeren. Ja. Dan, dan is het dus niet eens een ontploffing... Je loopt hetzelfde risico als dat je het zelf uh, zo aan. Dat is barmhartige. Dat is nou een barmhartige Samaritaan, weet je wel? Ja, ja, ja. Van uh, ik sluit het bij u af zoals ik het bij mezelf zou doen. <laughs> en dat, er is geen wet. Er is geen wet die dat kan garanderen. Ja. En nou, dat, dat zie je, zeg maar, aan weet ik veel wat. Treinen die op elkaar knallen. Uh, oudjes in verzorgingstehuizen, weet je wel... waar je zelf je ouders nog niet eens in toe zou willen stoppen. Ja. Dat, zo barmhartig zijn wij dus niet. En om ja. dan met zo'n flut idee aan te komen... Ja. Bedoel, dan vind ik dat je toch wel redelijk uh, de weg kwijt bent. En als ik echt uh, heel kort door de bocht uh, mag zijn... ik vind dat je dan niks anders zou kunnen doen dan kinderen baren. Ja. Ja, binnen christelijke kringen hebben ze altijd die decreet die van... wat would Jesus do? Ik bedoel, wat zou Jezus in dit geval uh, doen? Wat voor wetsvoorstel zou hij doen? Of zou hij gewoon met een zweep... ...zou hij dan door de uh, Tweede Kamer gaan... ...en alle tafels van Dat uh, sowieso. Dat <laughs> sowieso. Yeah. Uh, mijn uh, huis van gebed is uh, omgetoverd tot een huis nou, van Nou, ik diemen. weet niet of het parlement een huis van gebed is hoor, maar... Uh. <laughs> nou, ze doen ze het wel. Het blijft uh, yeah, altijd yeah. tegenvallen. Ja, en het helpt de mensen dus ook niet. En dit zal de mensen ook niet helpen. Ja, ja. Men wordt er niet uh, barmhartiger van. Sterker nog, als je dus zeg maar... Eh, er zijn heel veel mensen in de uitkering... Die zouden best wel voor een kleine vergoeding, 5 euro of zo... Zouden ze gewoon zeg maar dat soort klusjes willen doen. Ja. Weet je wel? Ja. Maar je mag dus dat soort uh, bedragen al niet eens aannemen. nee. Weet je wel, dus... Je kan het nou, wel ja. in natura doen, als het een lekkere dame is. Ja, ja dat, dat is dan meestal niet zo. En dat geeft ook niks. Maar het is... Uh, ja. Weet je, het is zo allemaal van dat half niks, weet je. Dat is gewoon... Ja. Het, ik, snap, ik snap helemaal dat zij er wild van wordt. Ja. Maar eigen, wat ze eigenlijk wil, dat zit in een... Uh, dat, zit in, dat zit in een broek. Dat zit in een broek. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Nee, dankjewel. Graag gedaan. Ik heb ja. nog meer voor je hoor. Ik zeg ja. het graag hoor, wat er in mij omgaat. <laughs> ja. Maar goed, dan gaan we naar de Messie, van de barmhartige Samaritanen naar de Messianen zonder mededogen. Uh, het socialistische Frankrijk. Ja, uh, die hebben het aan de stok gekregen met Amazon.com. Of andersom, Amazon.com heeft het aan de stok gekregen met Frankrijk. En wat, wat, wat, wat was het dan allemaal om te doen? Nou, Amazon die waagde het om gratis, ja, gratis, let op, gratis hun boeken te gaan bezorgen in Frankrijk. En dat moet je natuurlijk niet doen in Frankrijk, hè. Die socialisten, stel je voor dat je iets gratis doet. Nee, dat vonden ze nogal fout. Ja, ja, ja, ja. vertel. Nou ja, ze zeggen dat, uh, dat kan niet, dat mag, uh, dat mag in ons land niet. Je moet er geld voor vragen, ja. Ja, Zo werkt het hier in Frankrijk, hè. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is toch een beetje krom natuurlijk, je zou verwachten dat die socialisten staan toch al bekend, dat ze alles gratis zullen weggeven, zolang het van een ander is, hè? Mm -hmm. Ja, maar waar, ja. Waar, waar, waarom storen ze zich daaraan? Om hun eigen industrie te beschermen, hè? Uh, ah. De boekenwinkeltjes natuurlijk. Uh, ja, uh, ze ja. willen niet dat, uh, dat, dat, dat de Amerikanen het gaan overnemen, want stel je voor dat ze minder Piketty gaan lezen en meer... Uh, boekwerken van bijvoorbeeld Ron Paul, dan... dan ja, ik denk het... toch wel dat die Fransen dan eerder gewoon geneigd zijn om Piketty via Amazon te gaan uh, kopen, in plaats van Piketty bij hun lokale boekhandel. Ja, maar misschien dat ze ook wat minder van die flauwekul gaan lezen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, hoe heeft Amazon het allemaal opgelost? Ja, uh, de bezorgkosten, uh, daar vragen ze nu één cent voor. 1 cent? Ja. Mm -hmm. Oké, okay, ja, je zou denken ze hebben gewonnen. Maar ja, toch, uh, ja, maar met die socialisten is zo van je geeft ze een vinger. Uiteindelijk weten ze toch wel die hele hand te pakken, weet je wel. Mm -hmm. Dat is wel het gevaar met, met socialisten. Dus uh, sowieso met de staat. Het is nu één cent, maar straks mm -hmm. is het een paar euro. Want dan gaat, ja. uh, gaan ze zeggen van uh, ja, maar je bezorgt dat en uh, dat doe je met een auto. En die auto die stoot CO2 uit en dat moet belast worden. Want dat is slecht voor het milieu. Mm -hmm. Weet je wel? ja. Belastingen gaan eigenlijk altijd omhoog. Ja. En nooit weer naar beneden, hè? Nee, <laughs> helaas. <laughs> Goed, ja, en dan uh, komen we nu bij uh, de VVD, als we dat toch over socialisten hebben. De, de liberale socialisten van uh, de VVD. Of de conservatief-liberale socialisten. Mm -hmm. uh, de VVD die, uh, die wil namelijk uh, ja, de mode-industrie gaan subsidiëren. Dat noemt ze ja. liberaal, hè? Uh, ja. ja, modetalent voor pandjes, voor... Uh, ze, ze denken van ja, nou ja, we hebben wat vastgoed dat leeg staat, uh, geeft die modemensen een subsidie en die kunnen dan uh, pandje huren. Dat is het idee een beetje erachter. Dus enerzijds het vastgoed en anderzijds de mode-industrie. Oké. Okay. Dus het is altijd een beetje, ja, een beetje verdacht. Hè? In, de, in de vastgoedsector is nog niet zo lang geleden is, uh, ja, toch wat in de discussie gekomen, omdat er een hoop. Uh, bij betrokken uh, was. Nou, nu ga je pandjes bij, eigenlijk inbreekt subsidiëren, door te zeggen tegen een modeontwerper van nou, goed, hier heb je zoveel euro dan kun je een pandje huren. Ja, ja. Ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat heel fout. Ik, ik denk dat ook een deel van, de, van het creatieve proces van een modeontwerper is om zijn, eigen, uh, zijn of haar eigen stekkie te vinden. Toch? Ja, ja. Uh, yeah. Daarin ook een stukje eigen verantwoordelijkheid en uh, ja, op het moment dat je goed, dat, dat je echt goed bent, dan kun je uit je, ja, uit je vak ook wel geld halen hè? En dan kun je ook iets, iets moois huren. Dus ja, de, deze subsidie is eigenlijk alleen maar een stimulans voor modeontwerpers die het niet echt kunnen, die er niet ja. in inkomen die niet, die niet een pand kunnen betalen en om hen een duwtje te geven, nou goed, hier heb je een pand en ja, ik, ik, ik denk dat het niet dat het niet mensen stimuleert om het uh, het maximale eruit uh, te halen. En ja, het, riekt een, het riekt een beetje naar dat, uh, wat je vroeger had, in, uh, in, in rond 1990 al die, die kunstenaars, die konden zo'n uh, subsidie krijgen. Mm -hmm. En dan hoefden ze alleen maar uh, vijf schilderijen af te leveren bij het uh, kunstuitlencentrum of zoiets. En dan, ja, dan zaten ze een hele, hele maand aan een kraakpand heroïne te spuiten. En dan, uh, oh ja, het einde van de maand even een paar potten verf tegen een doek gooien. En dan hadden ze weer subsidie, weet je wel? Mm -hmm. konden ze weer ja. een maandje spuiten. Ja, dat, dat, dat, dat, volgens mij ga je dat krijgen. Ja, of van modeshows die helemaal worden gesubsidieerd. Waar allemaal uh, ja, kler kledingstukken te zien zijn. Die niemand ooit zal dragen. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat, dat soort dingen, dan denk ik uh, aan. Ja, dan krijg je wel van ik, die ik... schreeuwkunst, zeg maar. Van die schreeuwmode. Uh, mm -hmm. dus ja, ja ik, ik, denk, ik denk dat het zonde is. En ja, op het moment dat je gaat subsidiëren. Dat je zo'n hele industrie uh, om zeep kunt, uh, kunt helpen. Ja. En ja, het is zonde dat een partij die zegt dat ze liberaal zijn. Uh, ...dat hij daarin meedoet natuurlijk. Ja, nee, goed, nee. Maar uh, genoeg uh, over uh, dit soort ellende. We gaan uh, ja, even naar wat ander nieuws. En dan nu ook nog wat uh, nieuws uit de Liberty Movement. Uh, want daar is ook het een en ander gebeurd. Het meest schokkende nieuws kwam natuurlijk van Christopher Kentwell. Want zijn uh, Facebookgroep uh, Libertarian Brutalism is van, uh, ja, zijn, was een Facebookgroep... En die is gedelete en dat was omdat er, uh, ja, er waren klachten binnengekomen vanwege uh, offensive language. En nou ja, het doel van die groep was, het was een geheime groep, dat je daar gewoon uh, lekker alles kon zeggen wat je wilde. Want ja, het is toch jouw mening en what the fuck. Maar goed, er waren toch mensen die er maar aanstoot aan namen. Die waren dus lid van een groep waarvan het doel was dat je dus alles kon zeggen wat je wilde. En ja, toch mensen hebben schijnbaar lopen klagen over het taalgebruik daar. En uh, ja, dit resulteerde vervolgens weer in een filmpje van Christopher Kentwell, de oprichter van de groep. En uh, dat is een zes minuten lange tirade vol met F-woorden. Als je daar zin in hebt, ik zou zeggen, ga hem gewoon even opzoeken op YouTube. Het heet Politically Correct Libertarianism. Ja, <laughs> ik moet zeggen, hij heeft wel een punt. En, uh, maar goed. Bent u nog niet bekend met Christopher Wel bekijk dan ook even zijn andere filmpjes. Hij heeft bijvoorbeeld een filmpje die hij gepost heeft op 4 juli, waarin hij met een uh, semi-automatisch geweer een Amerikaanse vlag aan flaren schiet en die vervolgens verbrandt op een kampvuurtje. Ja, dat is wat je kan verwachten. Verder heeft hij ook nog een uh, weblog, het heet Christopher Kentwel, met doel L aan het eind.com. Uh, en uh, ja, daar laat hij zijn gedachten de vrije loop gaan. Bijvoorbeeld uh, het filosoferen over het neerschieten van agenten. Ja. Maar gelukkig is er ook nog Ron Paul. Uh, de man die, uh, die zit niet stil. Hij was vorig jaar al met zijn Ron Paul channel uh, op internet gekomen. En uh, ja, daarnaast heeft hij ook nog zijn homeschool project. En nu heeft hij weer een nieuw project erbij. En daar is zelfs Thomas Woods de, uh, bij betrokken. Dus... Uh, ja, en dat uh, gaat binnenkort van start. Wat het is, weet ik verder niet. Ik weet alleen dat het uh, van start is gegaan. Je kan het zien op uh, VoicesOfLiberty.com, want zo heet het, Voices of Liberty. En ja, het, binnenkort uh, wordt het geopend en je kan je erop op inschrijven. Dan kan je een e-mailadres uh, opgeven en dan krijg je een uh, mailtje wanneer deze verrassing uh, van start gaat. En ja, ik, ik hou je uiteraard op de hoogte. Maar we hebben ook nog libertarisch nieuws uit uh, Nederland zelf, want het uh, Mises Instituut in Nederland dat, uh, gaat een zomercursus houden. Dat zal op uh, 29 en 30 augustus zijn. En uh, u kunt daar meer over lezen op uh, mises.nl. En uh, ja, ik, ik kan u ook melden dat, u, uh, dat er een korting uh, wordt gegeven op, uh, ja, op de deelname aan deze cursussen. U kunt daar alles over lezen op de website. Dus, uh, www.mises.nl en de zomercursussen zijn op 29 en 30 augustus. En uh, verder kan, ook, kan ik u ook nog een uh, libertarische borrel melden: namelijk uh, op uh, 30 juli kunt u het glas heffen in uh, Utrecht in café-restaurant King Arthur aan de oude gracht 101. En daar zal om 8 uur s avonds uh, de lokale libertariërs uh, bij elkaar komen. En uh, u kunt daar ook bij zijn. En uh, u kunt de groep herkennen omdat er eentje zo gek is om met een blauw shirt te lopen met de LP logo erop. Ja, dus uh, dat was het uh, nieuws. En dan uh, gaan we nu naar uh, de reacties van de luisteraars. Voordat we zometeen naar Lode Cossar gaan, uh, ga ik nog eerst even de reacties van de luisteraars uh, doornemen. Want uh, ja, ik had op, uh, op de Facebookpagina van Vrijheid Radio een aantal uh, vragen gesteld. En uh, in de hoop dat u daarop zou reageren. En dat heeft u gedaan. En uh, laten we beginnen met, een, uh, ja, met één vraag uh, die, die ik gesteld had. Dat was welk deel van de overheid moet er volgens u zo snel mogelijk of misschien nog liever per direct op de vrije markt? En daar is uh, op gereageerd. Uh, ja, Henk, vertel. Nou, de eerste reactie die vind ik ontzettend grappig. Want ja? uh, ik, uh, die wil het hele regeerstelsel op de vrije markt uh, ja. uh, gooien. <hijen> Om even proberen voor te stellen. aandelenkoersen koersen, et cetera. Maar alleen als je het hem vraagt. Oké, uh, uh, oké. Okay, er, okay. er staat het hele regeerstelsel als je het mij vraagt. En dat komt van, uh, van Roger Timmermans. Yes. En ja. een Ander die wil de publieke omroep op uh, vrije markt uh, gooien. En, ja, uh, maar ik, ik vraag me af: een publieke omroep zal dat zal overleven? Op de vrije markt? Ja. Uh, nee. Nee, want ze zijn nee. eigenlijk gewend om uh, niet hun. Uh, ja, ze, ze, ze, ze doen wel een beetje aan. Uh, ze hebben wel een beetje reclame, maar ze hebben natuurlijk een. een uh, ook een beetje een gat in een zak. En dat kwam omdat ze er een flink uh, duit inkwam kwam vanuit de overheid 600 miljoen of zo. Ja. Nou, dat, je... Daar zijn ze behoorlijk aan gewend. Ze zijn een bepaald uitgavenpatroon waar ze aan gewend zijn ja. geraakt. Nou, uh, zij gaan helemaal prat op uh, cultuur. Maar ja, ja, ja. Uh, we hebben natuurlijk sinds de mensheid hebben wij eeuwen cultuur gehad zonder televisie. Ja. Maar het enige verschil is, is dat je op uh, uh, televisie jezelf helemaal klaar kunt uh, pijpen op uh, tv. <laughs> en, en daar is het meeste geld in uh, gaan zitten. Spuiten en slikken zouden nog kunnen overleven, maar... Uh... Ja. <laughs> oh, ja, dat, ja is een, dat was dus een reactie van Robert de Groot. Ja, maar... maar nog, uh, uh, ja? ja, nou goed, ze hebben ook uh, dan... Ja, wij uh, brengen de documentaire, zeggen ze dan. Nou, dat is tegenwoordig ook uh, niet altijd zo. Tegenwoordig worden er zelfs ook uh, independent uh, documentaires uh, gemaakt. Gewoon ja. mensen die willen een uh, documentaire maken. En uh, die doen dat gewoon. Ja. Met, met of zonder uh, geld. Ja, ja. Maar we hebben ook nog een reactie van altijd sympathieke Willem Hamminga. Wat heeft hij verteld? Ja, hij zegt... Uh, gewone afschaffen zijn we het kwijt. Ja, dat maar is dat, dat ook is wel ook weer in. zo dubbel. Noemt ja. hij dan de overheid of de vrije markt? Nou, ik, hem kennende... Denk ik dat hij de overheid bedoelt. Oké. Okay, of, of, ja, of er kan een reactie zijn... Op uh, dat van de, wat er voorkwam... Van de publieke omroep. Dus dat hij bedoelt van... Gewone publieke omroep uh, Ja, want in de reacties reageren ze ook nog op elkaar. Uh, ja, dat, ja, klopt, ja, dat, dat, dat ja. heb je ook nog. Hè. Dus ja. dit, dit is van... Dit is uh, multi-interpretabel. Ja. Nou, als er iets leuks is, dan zijn het wel de reacties van libertariërs. Ja, ja, ja daar kan je ja. alle kanten mee op. Ja. <laughs> maar goed, dan heb, we, dan heb ik nog een vraag gesteld op uh, de, de website, op de, tenminste op de Facebookpagina van Vrijheid Radio. En dat is uh, van welke politicus krijg je de meest kromme tenen? Uh, dus, dat is zeg maar altijd zo grappig, want dan moet je mensen vragen te kiezen. Ja, uh, democratieën. Ja. Uh, de eerste zegt, op dit moment kan ik niet kiezen. Dus die noemt dan vier namen. Ploumen, Kleinsmaat, Teven en Opstelten. Ja, ja, ja, ja dat kan ik me ja. wat voorstellen. Dat komt van Robert de Groot. Ja. En dan hebben we Klaas Wassenaar. Ja, ja de... die maakt het helemaal bond. Die zegt uh, wat Robert zegt. <laughs> dus Klaas ja. Wassenaar is gewoon met Robert eens. Oké, okay, ja. Ja. ja. Ja. En, uh, Willem Haminga, wederom. Wilders, die zegt Wilders. Ja, en dan komt Robert, Robert de Grote uh, nog een keer. Nog een en keer. die zegt ja. dan: Ik had mezelf even beperkt tot de regering. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk heeft hij nog meer kandidaten. Ah, gedaan, ah ja, ja, ja. ja. Nou, en dan hebben we nog uh, Xavier uh, Hakking, uh, Rutte. Ja, en dan uh, Jan van der Graaf alle ministers, staatssecretarissen en uh, het is allemaal tuig van de rigel. Met Goal. veel uitroeptekens. Ja, ja. Hij meent het. <laughs> <Ja>. <laughs> Zeker, hoe heet hij, jongen? Nee. En dan ja. hebben we nog uh, Enrico Zwaap. Oh, ja. Het zijn er te veel om op te noemen. Ah. En ja, en, maar en, hij wat... begint niet eens bij eentje. Dat vind ik nee, dan weer jammer. Mathieu Hamilton. Roemer. Ja. Oké. Okay. En ja. uh, Bas, Bas, Bas... Bas Reinkers, ja. Allemaal tot aan Brussel toe. Ja. <laughs> en dan ja. hebben we nog eentje, dat is... Uh... Spoordaafje Spoordaaf. Oké. Okay. Uh, uh, die noemt uh, Netanjahu, uh, Wilders, Rutte, Samson, Kleinsma, Mansveld, Philip de Winter en... Uh, dan noemt hij ook nog uh, iemand een oorlogsmisdadiger en iemand een islamofoob. Oké. Okay. Uh, maar ze deugen allemaal voor geen spat. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus ja, ja. En, uh, die, uh, daar krijgt hij nou echt kromme van. Ah, goed. Okay. Uh, wat zou u doen uh, wanneer er vanaf dit moment geen overheid meer zou bestaan uh, dan zegt uh, Bart Snellen een stukje grond claimen en feest vieren oké okay. ja, er zit wat in uh, ja, en wat ja, zegt je zelf radio? ja dat was ik hè. <laughs> ik heb zelf ook gereageerd volgens mij was het dat ik een wietplantage zou beginnen ik zou nog een bierbrouwerij beginnen ecstasy lab en ik zou een frisdrank op de markt brengen... die gebaseerd is op uh, gemousseerde melo wijn met coca-bladeren erin... en dat uh, verkopen aan kleine kinderen. Ja, daarom heb, wil je ook een uh, coca-plantage trouwens. Oh ja, die, die kom, stond er ook nog bij, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En dat ga je allemaal beschermen met automatische wapens. Ja. <laughs> toch? Nou nee, ja, die ga ik ook nog verkopen. Ik ga automatische wapens ga ik ook verkopen. Oh, verkopen. verkopen. Oké. Okay. Verkopen. Ja, ja verkoop. Uh, dan, dan, dan heb je dat goed bedacht, want... Uh, Roef dan, Jalon, die gaat dan een wapen kopen. Ah, kijk, meteen een klant, hè? <laughs> Heb je meteen een klant. Ja, en dan hebben en, we nog uh, Thomas Jongepier. Dat is uh, heel nee. toevallig mijn broer. Oké, okay. uh, die gaat dan een uh, dictatuur opzetten. Ja, als dat een dienst is die je wil ver verlenen. Ja, prima. Uh, ja, Ja, ja okay, veel succes. Ik verkoop dictaturen. hè? Er <laughs> ja. ja. zijn vast mensen die daar nog behoefte aan hebben, hoor. Dat is echt waar. Ik denk, dat, ja, je dat, kunt uh, vast... Uh, ...een constructie verzinnen... ...dat mensen een maandelijkse afdracht hebben... Ja. ...zodat ze ja, de, de, mee de, de, de mogen doen... Mensen, je... Als, je, ...als je anarcho kapitalistische samenleving hebt... ...dat zijn mensen die missen die goede oude overheid. Dat zag je ook in, in uh, wat vroeger Oost-Duitsland was... ...dat je mensen hadden die nog steeds heimwee hadden naar de DDR. Dus ja, ja, ja als, dan ga jij uh... gewoon de, de, de diensten die de overheid nu levert... ...ga je dan gewoon aanbieden aan mensen die nog heimwee hebben aan de overheid... Ja. ja, en dan ga je dat gewoon, dan kunnen ze gewoon de helft van de salaris inleveren en dan uh, in ruil daarvoor uh, krijg ze heel veel bureaucratie en regels. Uh, ja, en de grootste dienst is dat je natuurlijk niks verandert. Dus ja, precies, dat, is, ja. dat is wat zij willen. Dus. Een grijs telefoonstoestel met een draaischijf erop. <laughs> ja, ja. ja, ja, dat, uh, ja. ja dat, dat kun je allemaal verkopen. En een grondwet erbij. Want dat is de, de volgende vraag die ik nog gesteld had aan, uh, ja. aan de luisteraar. Dat was, uh, kan een grondwet ons vrijheid geven? En uh, daarop uh, was een uh, roefstand, Jalon. Die je zei, zegt dan, uh, absoluut. Ja, absoluut. Die was er heel erg zeker van. Ja. Ja, toen ben ik een beetje in een discussie met, be met hem begonnen. Er werden hele lange epistels geschreven. Okay. Ik denk dat als je, als je dat wil lezen, dan moet je gewoon zelf even daar naartoe gaan. Want daar hebben we nou. de, de, de tijd niet voor. Maar uh, goed, en dan kun je uh, dus zelfs nog verder uh, discussiëren. Ja, dit. En dat vrijheid radio mag bestaan en vragen mag stellen en ik antwoord mag geven. Ja, dat, is, dat, dat vindt hij allemaal bij een grondwet uh, horen. Ja, tenminste wordt vrijheid gegarandeerd. waar heb ik gezegd dat die vrijheid ook weer in het kort even die kan ook zo weer afgepakt worden. Hè? Want het is allemaal ja. onder behoudens, hè? Dus onder voorbehoud. Als dus er uh, ja. geen zin erin heeft, dan kan er een stokje voor steken. Ja, want uh, ja, grondwet, dat is dus, uh, niet uh, voor uh, alle mensen. Het is bedoeld om de overheid een beetje af te kaderen. Dat ja. kennen wij in Nederland niet, maar dat was het een beetje voor bedoeld. Het is en, het maar maar bij... omgedraaid, het is, uh, zijn wetten die op ons gelegd zijn. Ja. Uh, ja. Yes. Goed, dat staat verder niet in deze discussie, dat, dat zeg jij nu. Um, even kijken, er was ook nog een, Robert de Groot, die had ook nog een mening. Uh, de grondwet is niet voor ons burgers opgezet, maar voor de overheid. Ja, wat jij net zei, ja. Ja, in principe kan deze borgen dat de overheid onze vri vrijheden niet beperkt, maar in de praktijk houdt niemand zich aan de grondwet. Dus nee. neig ik naar nee. Oké. Okay. En uh, dat uh, klopt met één verschil. Uh, de Europese grondwet heeft voorrang op de Nederlandse grondwet. Ah. Ja, de Eerste Kamer toetst uh, wel wetten aan de grondwet, zeggen ze, maar een rechter zal dat niet doen. Een rechter doet dat wel in de uh, uh, Verenigde Staten, maar in Nederland is dat is dat dus niet zo. Uh, maar naar de Europese grondwet. Daar wordt het dan wel naar gedaan. En, dat is, en in die Zwarte Piet-discussie, uh, waarin dat uh, van de Week een rechtszaak is gewonnen... hebben ze dat dus ook weten te linken aan de Europese grondwet. Ah, oké. Okay. Ja. Zeker, ja. zeker. Ja, in de uh, Nederlandse grondwet is iedereen een slaaf. Dat is onze gelijkheid. Ja, uh, nee, dus, ja inderdaad. Ja. Maar dat is inderdaad de grondheid. Dat is Robert de Groot. Ja, ik ga naar de, de volgende vraag... Uh, hoe ben jij libertariër geworden? En uh, daarop antwoordt Gerda Scheurwater... Uh, ben ik een libertariër? Maar ze Tunis. vindt het wel leuk. Ja, ja. Dat is een leuke vraag. Thomas Jongepieren, hey, dat is mijn broer. Ik, ik ben, ben geen libertariër. libertariër. Nee. En Teunis Dokter zegt... Ik ben klassiek liberaal. Uh -huh. en, en, en Piet uh, Oud... Die zegt dat hij bij een optreden... Van de Beatles in Blokker... Op de rug werd getikt... En zei een man dat hij mee moest komen. En toen gingen ze naar tussen een aantal hekken door naar een aftandse caravan. En in de caravan was het heet en vochtig. En een oudere vrouw was er aardappels aan het jassen. En uh, toen stelde zich ook nog een man voor als postbode Siemen. En... Uh, hij vroeg ook nog aan uh, Piet Oud wat hij deed bij de Beatles. <laughs> en uh, toen zei Piet Oud: uh, Ik wilde dat niet zelf, maar de meerderheid van mijn vriendengroep wilde naar de Beatles. Uh, <laughs> maar de rest vertelt hij morgen. Ja, ik ben ja, wel ja, echt benieuwd. Je... Ja, ik, ik, was, ik vond het ook een hele spannende, spannend verhaal. Ik heb nog gevraagd of je het wilde afronden, maar ja, we, we hebben niks meer van gehoord. Misschien is hij ontvoerd of zo. Uh. Ja. Door de NRC of zo. En uh, Gerda Scheurwater, ja. dat is je moeder dan, denk ik. Oh, joh. Die uh, moet eerlijk zeggen, ze wil er niet over liegen, dat uh, Johan, de zoon, haar wel heeft geïnteresseerd voor het libertarische denk gedachtegoed. Kijk. Dus uh, Johan... Je, je interesseert je moeder, zippen. joh. <laughs> ja. Ja, ja, ja, nou, ja, dat zijn de verhalen die je moet hebben. Dat, uh, <laughs> als je je moeder kunt interesseren in uh, wat jij vindt, nou, nah, kun je ja. hele de hele wereld rond. Dat daar. Ja. En dan nog Jasper de Groot. Uh, die heeft uh, naar een uh, aantal optredens van Twan uh, geluisterd. Uh. Over waarom uh, belasting diefstal is. Ah, kijk, kijk. kijk. Ja. En dan hebben we nog uh, Roeftang Jalon. Niet. Ik gebruik een paraplu om niet nat te worden... van de regen of de drup. Ja, ja dat, dat, daar kun je over nadenken. Ja. Nee, goed, ik uh, dank alle luisteraars... hartelijk voor, uh, voor hun bijdrage. En uh, ja, volgende week, uh, of de komende week... hebben we natuurlijk weer een hele rits aan nieuwe vragen. Dus... Ja, dat, doe dat vooral. Dan, uh, ja, dan leer je ook... wat er onder de luisteraars leeft. Precies, en dan zijn we gewoon interactief... en dat is heel erg hip. Ja. Ja. Goed, dank dan gaan we nu naar uh, Lode Kossar. ja, en uh, hier in uh, onze virtuele studio uh, Libertaria hebben we niemand minder dan de enige echte Lode Cossaar. Goeiedag Lode. Uh, goeiedag Johan, blij dat je er mag gekomen. Ja, even voor de mensen die uh, jou eventueel niet zouden kennen, uh, even kort, wie ben jij? Uh, ja, mijn naam is Lode Costa. En vandaag ben ik uit, en ik heb filosofie gestudeerd en vandaag ben ik uitgenodigd omdat ik voorzitter ben van het Belgische uh, Murray Rodbart Instituut. Uh, Oké. Okay. Ja, voor we even vragen wie wat het uh, instituut inhoudt. Eerst voor de mensen die het eventueel uh, niet zouden weten, wie is Murray Rodbart? Um, Murray Rodbart. Uh, was een, um, een econoom vanuit de Oostenrijkse schooltradities. De traditie van Karl Menger, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises en Murray Rothbard zelf. Uh, die zich ook bezig hield met geschiedenis, met politieke theorie en met het uitwerken van een, een politieke filosofie genaamd uh, het libertarisme. Mm -hmm. uh, Eigenlijk hebben we ook een beetje de naam libertarisme aan hem te danken. Um, toch zeker de... de heel hard een moderne manier waarop het gebruikt wordt als een als een, een theorie pro individuele vrijheid, anti-staat en pro het belangrijkste private eigendom. De term libertarisme werd vroeger nogal gebruikt voor meer linkse kringen die anti-staat waren, maar niet zo'n grote fan van uh, quote vrije markten en private eigendom. Aha. ja wat, wat doet jouw instituut? Uh... Um, wij, houden, wij houden ons voornamelijk bezig met het organiseren van seminaries, het publiceren van uh, boeken en het organiseren van studiedagen uh, binnen de traditie van de Oostenrijkse school of de politieke filosofie ervan. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb je ook een beetje er, erbij gehaald, omdat ik. Uh, ja, er is. Uh, je hebt conflict in, uh, met de Gazastrook in Israël. Goed, goed. En uh, ja, het ligt uh, toch in de libertarische kring een beetje gevoelig. Want. Uh, Mensen die zijn wel allemaal libertariër, maar die kiezen toch verschillende zijden en verschillende mm -hmm. kampen. En daar wilde ik toch een beetje duidelijkheid van. Wat zou Murray Rothbard uh, gezegd hebben? En uh, ja, jij weet er heel veel van af, dus uh, vertel. Robert is eigenlijk interessant omdat hij altijd een, een, een heel principieel standpunt innam in dat soort zaken. Mm -hmm. uh, enerzijds denk ik. Um, um, ik zal even eerst het brede kader van waaruit Robert keek naar uh, internationaal conflict. En okay. Robert was een anarchist. Hij vond dat staten geen bestaansrecht hadden. Mm -hmm. Nu, in het geval van Israël-Palestina, is dat niet per se dat hij zegt dat de, dat de regio Israël... Of de regio Palestina een probleem heeft, of een probleem zou hebben vanuit zijn ideologisch kader. Maar wel dat de Israëlische overheid geen bestaansrecht zou hebben... Net zoveel, net zoveel als dat de Palestijnse autoriteit, wat dat toch een beetje verlekt kan worden met de overheid, ook geen legitimiteit heeft. Mm -hmm. Hij beschouwde ook de oorlog altijd als onrecht, omdat het politieke machthebbers waren die belastingsgeld, wat al een onrecht was in zijn idee, gebruikten om uh, massavernietiging te creëren. Mm -hmm. Dus hoe, hoe ik denk uh, dat Rodbert naar het conflict kijkt, is hij consistent zou focussen op de misdaden die zowel de Israëlische overheid als uh, de Palestijnse autoriteit als Hamas uh, plegen? Mm -hmm. Dus hij zou niet proberen te kiezen, denk ik, om een, om een kant te kiezen van ah, uiteindelijk hebben de Israëliërs gelijk omdat de Palestijnen uh, onrecht hebben gepleegd, of uiteindelijk heeft ha Pal Palestina of Hamas gelijk omdat Israël heeft onrecht gepleegd. Nee, hij zou kijken naar het individu, de individu, ah, de individu of de groepen die onrecht plegen. Hmm. En ik denk dat je dan wel kunt zeggen dat zeker bepaalde handelingen of bepaalde uh, daden van Hamas uh, compleet not dan zijn, zelfs als vraag voor andere misdaden. Uh, hmm. Want de ene misdaad excuseert de andere niet. En hetzelfde bij Israël. Hij zou focussen op... zie. Er zijn misdaden of, of Hamas probeert inderdaad misdaden te plegen tegen Israël door raketten te sturen, maar dat is op geen enkele manier een excuus of een rechtvaardiging van de misdaden die de Israëlische overheid zelf doet. Mm -hmm. um, en ik, ik denk dat dat ongeveer het perspectief is dat Bart zou hebben, en ik denk ook dat hij daar gelijk in heeft. Ja. Je hoort wel heel veel libertariërs zeggen van, ja, ja maar kijk, uh, Israël doet tenminste nog iets om zijn eigen burgers te beschermen, terwijl ja, Hamas uh, gebruikt ze als een levend schild. Hoe zou Rodbard dat beantwoorden? Um, dat vind ik al een heel moeilijke. Ik zal ik ik, ja, ik, ik ik er mijn eigen perspectieven aan proberen geven en ik denk dat dit gerechtvaardigd kan worden in rotbardiaanse in, in termen. Van, in Okay. En mijn idee is eerder dat, alhoewel dat ik het intelligenter zou achten voor uh, Hamas om hun eigen middelen te gebruiken om hun burgers te beschermen, denk ik niet dat je de misdaden van de Israëlische overheid kunt rechtvaardigen of kunt goed praten door te zeggen: ja, maar als Hamas zichzelf zou verdedigen, dan zouden er minder, minder doden zijn, dus eigenlijk is het Hamas haar schuld. Ja, nee. Hè? Als het is niet, stel, stel Johan, ik schiet op jou. Ja. Maar ik schiet op jouw borst, mijn heel slecht geweer. En had jij een, uh, een, een, een, een, een body armor aangedaan, dan was jij oké. Okay. Maar je hebt je hebt geen body armor gekocht, je hebt, het uit, je hebt het geld uitgegeven aan een goeie feestje gisterenavond. Ja. Is het feit dat jij geen body armor draagt mijn schuld? Of, en, en, of, is, of is dat jouw schuld? Of is dat nog altijd mijn verantwoordelijkheid om niet op jou te schieten? Het komt niet volledig, want. Hamas gebruikt niet alleen haar middelen om, om feestjes te bouwen, maar om Israël te raken. En dat is uiteraard verkeerd. Maar het, ik denk nog altijd niet dat het gerechtvaardigd kan worden om te zeggen: van ja, had Hamas haar burgers maar beschermd, dan, had Israël, dan waren er minder doden, dus zijn eigenlijk de doden Hamas uh, zijn schuld. Mm -hmm. Dat denk ik niet dat daaruit volgt. Nu, ik denk wel dat het beter zou zijn als Hamas meer middelen zou steken in. niet in wraak, maar in. in in uh, het, verde het verdedigen van de eigen burgers, in het proberen te promoten van de economische ontwikkeling daar. En ik denk dat dan ook Israël misschien meer geneigd zou zijn van ja, als een maas de wapens neerlegt en een actief aan economische ontwikkeling doet, dat dan Israël meer geneigd zou zitten om de huidige blokkages, die ook onrechtvaardig zijn, op te heffen. Ja. ik ja. dus eigenlijk dat de, de oplossing voor dit conflict ligt uh, meer in handel en... Uh... Um, ontwikkeling van, van zo'n zo strook, dan dat ze gewoon de hele tijd zich, uh, ja, ja, de hele tijd boos zitten te wezen? Um, ja, ik denk dat altijd dat het op de lange termijn beter is om handel en vreedzaam met elkaar om te gaan, en dan om quasi oorlog te voeren. Hmm. Maar op dat vlak moet ik een beetje mijn uh, on, ay, gebrek aan kennis over de situatie toegeven, omdat ik het is voor mij heel moeilijk om in te beelden, dus ik probeer daar ook niet heel veroordelend over te doen, over hoe de actuele levensomstandigheden zijn van zowel de gewone burger als van de gewone Israëliet. Want de meeste mensen, zowel van Palestina als van Israël, vermoed ik, willen, willen waarschijnlijk vrede en, en vooruitgang en niet elke, om de zoveel tijd bommen op hun. Maar op de een of andere reden uh, worden er toch telkens... Leiders naar voren geschoven die wel dat soort beleid uh, hebben. Dus wat ik een beetje vrees, is dat er een groot verschil is tussen de korte termijn belangen en de lange termijn belangen. Wat wil iedereen op de lange termijn? Vermoedelijk. Enfin, aan de Hamas kant willen ze de vernietiging van Israël, maar ik, ik denk niet dat dat onderdeel van Hamas echt spreekt voor de hele Palestijnse bevolking. En ik denk aan de Israëlse kant, dat je als je het in abstract vraagt, dat mensen ook zullen zeggen van ja, op de lange termijn zouden we liever vreden en, en, en vreedzaam met elkaar omgaan willen. Maar op de korte termijn bekijken beide zijden, of een, of een relevante groep van beide zijden, elkaar als we moeten die proberen te vernietigen en of we willen wraak voor de vorige misdaad, die ons is aangedaan en daardoor mogen wij nu misdaden aangaan. Maar ja, dat is een fundamenteel conflict in de korte termijn en de lange termijn, dat ik niet goed zie hoe dat dit op lange termijn opgelost kan worden. Hmm. Als mijn uitleg een beetje duidelijk was. Ja, ja. Ik weet niet of er nog uh, dingen zijn die je wil toevoegen, waarvan je het gevoel hebt dat je dat nog, uh, nog kwijt moet. Um, dat je dit nog een breder perspectief, perspectief kan uh, betrekken op de hele regio daar, in het Midden-Oosten. Um, dan wordt het al heel complex. Um, ik heb onlangs wel, um, en dat, dat wil ik misschien nog meegeven als een soort van gedachtexperiment. Um, een, uh, een goede vriend van mij, uh, een libertarische uh, Jood, een een li die ook uit uh, Israël afkomstig is, maar nu in de VS woont, uh, liet mij weten dat, hij, uh, dat de Koerden, um, Koerden ook voorstander waren van Israël en tegenstander waren van Palestina. Okay. En dat hij zei dat hij hoopte dat de Koerden, uh, grosso modo, ook hun eigen land of hun eigen regio of hun eigen politieke autoriteit zouden kunnen krijgen om van daaruit een soort van middenweg of bemiddelingspositie te kunnen creëren tussen Israël en Palestina. Ah, dat is dan toch wel raar een libertariër die pleit voor een nieuwe staat. <laughs> uh, ja, <laughs> maar hij zei dat ook, maar hij, hij zei ook, en ik kan hem daar wel in volgen, dat hij liever het, de, de agressieve sociaal-democratie heeft van Israël dan het interne uh, fascisme zijn term, uh, van Palestina. En ik denk ook wel dat het klopt dat intern Israël de zaakjes is, toch net iets meer in orde heeft dan intern uh, Palestina. Uh -uh. Um, maar ik denk ook wel dat dat deels ligt aan het feit dat Palestina een geblokkeerd land is en Israël een blokkeerder. Ja. Maar het is zeker geen, eenvoudig, uh, geen eenvoudige situatie, maar om aan om, me om af te sluiten, denk ik dat Rotbart zijn perspectief, om te focussen op, we moeten gewoon de, de misdaden van de, beide kanten proberen aan het licht te stellen, blijven daarop te focussen en blijven te preken voor um, niet agressieve oplossingen. Ik denk dat dat eigenlijk nog altijd het beste is. En ik denk dat heel dat gedoe van ik kies een kant, of eigenlijk heeft Israël gelijk, eigenlijk heeft Hamas gelijk, ik denk dat die attitude volledig kansloos is. Ja. Ja, ja, misschien zou je gewoon voor de mensen moeten kiezen. Ja. Niet voor de politici. <laughs> Eerst de mensen, niet de politici. Om ja. het met een uh, variant van de linkse slogan te gebruiken. Ja. <laughs> Nee, goed, ja, dankjewel. Uh, geeft het uh, Rotbart uh, Instituut uh, nog uh, seminars binnenkort? Uh, uh, Eind september uh, zal er nog een, uh, tweedag, is het eerstvolgende twee-dag seminarie dat binnenkort wel op onze website zal verschijnen. Mm -hmm. um, Noem even je website. Uh, www.rotbart.be gewoon. Ah, oké, okay, mooi. Ja, Rotbart is met th. Ja. Oké, okay, goed, nou, dankjewel. En uh, ja, als mensen nou nog zoiets hebben van ik, uh, ik wil een boek verlezen van uh, Rodbart, wat raad je hun aan? Um, mijn persoonlijk favoriet boek van Rodbart is zijn um, is een, is een For New Liberty. For New Liberty is, een, is een, een pleidooi voor een libertarische samenleving waarin hij begint met een soort van theoretisch kader, maar hij gaat dan... Zo uh, so, onderwerp per onderwerp. Hij heeft het over onderwijs, over uh, rechtbanken, over ecologie, over publieke infrastructuur. Over al die zaken bespreekt hij telkens van, oké, okay, hier is waarom dat, dat faalt in deze, staat, uh, deze staathebbende samenleving. En hier is het dat dat beter of efficiënter zou kunnen opgelost worden in een vrije samenleving. En hij geeft ook heel veel historische voorbeelden van vrijere aspecten in, in oudere samenlevingen om zijn case te maken. Ik vind dat een heel inspirerend uh, boek van Robert en het is ook daarom mijn favoriet werk. Ah, Aan okay. de academische kant zou ik uiteraard Mijn Economie in State kunnen aanraden Ay, Dat is een heel Oostenrijkse uh, economisch handboek. Maar dat is 1500 pagina's, dus dat is ah. misschien iets minder toegankelijk. Dat ah, is uh, wel leuk voor als je op vakantie gaat en je wil nog een boek lezen. <laughs> <laughs> ja, dat is, uh, dan ben je toch wel even zoet. maar <laughs> ja, ja. Ik denk dat het zeker de moeite is om iets gelezen te hebben. Ja, ja. En het te, is dus tegenwoordig, volgens mij, als het goed is, allemaal gratis te downloaden als uh, ja. e pub ja. op uh, Mises.org. Ja, uh, ja, inderdaad. Zowel voor New Liberty als Mijn economy State, als eigenlijk elk ander boek van Robert is uh, gratis te downloaden op Mises.org. Inderdaad. Ja, toppy. Nou, dankjewel, Lode. En uh, ja, ik, uh, misschien zie ik je nog wel eens uh, vaker in de uitzending. En, uh, <laughs> Mag je maakt me altijd uitnodigingen. Ja, tot kom. later, Johan. Okie dokie. Doei doei. Doei. Ja, goed, dames en heren, dat was het dan weer voor uh, deze week. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En uh, u kunt altijd uh, reageren op onze uitzendingen uh, via onze blog en via de Facebook-pagina uh, van ons. En uh, ja, dat was het dan weer. En uh, ik wens jullie allemaal nog een hele vrolijke, vrije, gezellige week.